Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat waarschijnlijk laat worden in Den Haag. Er zijn in de Tweede Kamer al de hele dag de algemene beschouwingen aan de gang. De meeste partijen willen dat de woningcorporaties meer geld overhouden om huizen te bouwen... Maar er zijn meer wensen, zegt PvdA-fractieleider Ploemen. Bent u bereid om inderdaad ons voorstel te steunen om de verhuurdersheffing af te schaffen? Bent u bereid om de loonkloof te dichten tussen leraar en primair en het voortgezet onderwijs? Bent u bereid om de klimaatnoodtoestand uit te roepen? Dit is het moment. De algemene beschouwingen gaan nog de hele avond duren en misschien ook nog wel langer. Morgen is er nog een dag. Een man uit Alfa aan de Rijn is opgepakt voor het schieten op een huis in België. Het gebeurde dikke maand geleden. De man schoot op het huis en ging er vervolgens met de auto vandoor. De Belgische agenten achtervolgden hem, maar de man wist te ontsnappen... toen hij in Rotterdam uit de auto sprong. En het was knuffelsrapen op de A2 in Noord-Limburg vanmiddag. De snelweg lag bezaaid met de gekleurde beestjes. van een ongeluk met een aanhanger. De bestuurder was met een lading knuffelprijzen en ballonnen... op weg naar de kermis in Weert toen de wagen begon te slingeren en omsloeg... De snelweg was een tijdje dicht. Inmiddels kun je weer doorrijden. En in de Amsterdamse grachten wordt nu gewerkt aan zoveel bruggen tegelijk dat schippers van rondvaartboten er gek van worden. Op allerlei plekken liggen noodbruggen, maar die zijn vaak niet hoog genoeg. Deze schipper kwam vast te zitten. De tijdelijke brug bleek 10 centimeter te laag. Ik heb mijn gasten gevraagd om naar voren te gaan. Dat waren de 10, 12. Waardoor het schip zo'n stukje naar beneden kwam. Waardoor we heel zachtjes achteruit varen. Ik hem er weer tussenuit heb kunnen krijgen. De gemeente kijkt of er extra waarschuwingsborden kunnen worden opgehangen. Want vaak staat er ook niks aangegeven. En het weer nog veel opklaringen. Het is ook droog vanavond. Morgen is er best wat zon. Maar in het noorden wel steeds meer wolken. Daar kan het ook gaan regenen. Het wordt max een graad of 19. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 is de zomer van ZFM met, met nu jouw keuze: ZFM. De grote. Een vloektocht naar de wortels van een ledervlok. Een programma van Rick en Pim Groof. Vandaag de derde aflevering van ons programma. Onze gast is Hans van den Burg.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 Ja, Hans kennen de meeste van onze luisteraars natuurlijk van Corpo Sportivo. Aha. En misschien nog van wat uh, eigenlijk oude Hans Dierenbak had mo moeten heten. Ja. Maar door de tegenwerking van een groot haringverwerkend bedrijf. Nee, nee, nee, nee, is nee dat, is, dat, dat, is, dat is Nee, daar kan, ik, daar kan ik juist een verhaal over doen. Dat is helemaal geen grootharing verwerkend bedrijf. Oh. Nou, dat zijn twee, dat zijn twee, dieren, twee takken. Maar, maar, we zitten er meteen in. Ja. Vertel eens het verhaal. Nou, dat zijn twee takken. Die zuur, de, de, de grap was dat die. Uh, oude Hans dierpraxis die kon je Dat is uh, veluwe. Ja. En die zijn uh, christelijk en, humor, en humorloos, zeg maar. Oh, en de, de zure tak. Ja. Dus je denkt die zou gereinig zijn. Ach, dat nou, dat nou, is ja. ook oude Hans. En die.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 Maar anders, misschien kun je het nog even aanvullen wat je verder nog allemaal gedaan hebt. Oh, dat is, dat is echt. Nou, je weet dat ik ook bij de, bij de lokale omroep heb gewerkt, TV West. Nee. Daar heb ik heel lang gezeten. En ja. ik had daar op een gegeven moment drie programma's. Eén live radio vanuit een kroeg, de Zwarte Ruiten. Dat heette Popstad nummer 12. Dat zat omdat het Paar van Trooien zat op nummer 12. Oh, oké. Okay. Op Prinsengracht.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 Uh, en uh, we steden ook aandacht aan gewoon lokale bandjes uit te uh, wil ik zie, in, uh. Maar de TV is wel een grote eigenlijk, hè? Ja, ik heb ook uh, ja, daar weer ontvangst. diverse plannen gemaakt om, uh, om te poppen gaan bijvoorbeeld door alle regionale zenders uit te laten zenden. Ja, nou ja, er is een heleboel gebeurd. Voor de rest heb ik uh, daarvoor heb ik weer bij de gewoon bij Nationale Omroep gezeten, bij VPRO onder ja, andere. En okay. ik ben begonnen bij Teliak ik heb een TDA oh, ja. ja. cursus Catcam uh, gemaakt. Uh, yeah. Ja, yeah. samen met. Uh, Catcam. dan yeah. is toch een. Computer-aided design ja. en uh, ja. computer-aided. Uh, ja. Manufacturing, Manufacturing. Ja. Yeah. Ja. ja. Ja, precies. Catcom, ja, ja. Met uh, Raymond de Gay, dat is een bekende regisseur die, later, die ook weer in, in, in Engeland een hele serie heeft gemaakt. En die heel veel met, met programmeren bezig was. Nou,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 If the form you click was filled in alright, you don't care. Wanna go there? Well is a great place to spend your last holiday. So you over the joint and you're reaching the point. You might throw your own wings. The lift-off is great, you're a big aeroplane, waving goodbye. Watch out, your dream is falling out of the sky Explodes in an empty glass, you'll spill your wine You don't care, wanna go there A window is a great place to spend your last Nou, Hoe komt dat zo uit, het Is dat je achtergrond, je op, of je opleiding ofzo, ja? Je Wat? Van... Nee, nee, nee, kijk, ik niet zo achtergrond. bij mij is het mijn leven al geweest dat als de muziek goed draait, ja. als ik dus optreed en, uh, en de muziek wordt gedraaid, en dat gaat ja. gewoon redelijk en niet dat je altijd maar aan de top moet staan of meedoen aan, aan al die programma's op tv, dat is helemaal niet nodig, maar uh, als, de, als die goed draait, dan word je automatisch gevraagd voor allerlei andere dingen.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 een, een, een, een jongen die een soort boekingskantoortje had op scholen en weet ik al veel feestjes. Uh, met z'n drieën. En dat was een soort, of uh, met z'n vieren eigenlijk. Een soort uh, New Young-achtige en, en Pentangle en weet ik wel wat we allemaal deden. En uh, al die en uh, uh, daarden we mee op. En toen zat ik ondertussen zat ik ook bij in de Leo Unger groep. En terwijl ik daarin zat, kwam Peter Calicier.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 Niet als presentator of als tv-maker of nee. programma bedenken, dat heb ik ook niet. Ik ben net gewoon zelf. Uh, ja, maar, ja. Ja, live, je, uh, ja, ik weet niet, ik ben creatief ja. en uh, nu nog, uh, nou ja, ja, ik zag laatst bijvoorbeeld uh, I Can See Your Voice of zo, dat, dat ding, weet je ja. Daar heb ik meteen van gemaakt, uh, I Can Smell Your Dinner, maar goed, dat, dat, <laughs> ik denk dat je net zo goed. Je, je kent, ja, die mensen staan te playback en dan moet je raden wie de echte zanger is. Yes. Is een, ja, het, is, het is een, een zwaar beneden uh, pijl, zeg maar. Ja. Want uh, wat ze hier voorzetten, ze maken de indruk dat ze denken dat wij heel dom zijn. Hè? Dat we daar naar kijken. Goed, ik kijk naar niemand, ik heb daar één, één keer naar gekeken. Je hebt nog de mask Singer en zo. Ja, dat de soort mask ja. Maar goed, dat, dat is dan nog wel een zeker. Dat heeft nog wel iets, ja. maar dat I can see your, I can, I can see your voice is ja. natuurlijk bedacht. Op, op, nou, de must, de must in. dat zijn van die jongens aan een, aan een tafel die dat soort programma's uh, bedenken. Ja. Dus ik had bedacht, eigenlijk een smell your dinner. Dus je kijkt, uh, uh, je mag alles doen, uh, gitaar spelen, zingen en maar op. Maar je moet dan halverwege een scheet laten. En dan hebben je, in de jury zitten dan vier topkoks En die moeten aan de hand van je lucht, van je scheet, moeten ze raden wat je gegeten hebt. Ja. en dan kan je daar verder ook nog bij, bij bedenken wat, uh, wat dan de ingrediënten zijn dat soort dingen dus en dat uh, vergelijk ik ongeveer met dat programma want ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ze zet hier, ze schoot hier van alles voor en uh, het gaat om de zijn ja, ja. en het is allemaal shit ja, ja. Oh, maar wat ik wel zie, dat het die, er zijn heel veel van dat soort programma's, er zijn heel veel mensen die zingen dan en niet altijd onverdienstelijk nee maar uh, dat is ook leuk uh, uh,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 Nou, die, vonden het, uh, die wilden dan weten wat het, wat het idee was, dat heb ik één keer gedaan, met dat kan ik ook. Een maand later was het op televisie, zonder dat ik dat wist. Dus toen heb ik een advocaat moeten inschakelen om het eraf te halen. Ja. En, uh, uh, nou, dat programma van mij, uh, dat, dat was gewoon het, het was hetzelfde, als zij. Maar goed, kan je nagaan, je gaat, vertel nootje idee aan dat soort jongens, want het het een, ze noemen het anders. En, uh, ja. en het, zit, het, het is op televisie. Want zelf weet ze weinig echt leuks ze bedenken. Uh, dus mijn, dat programma bestond uit dat je het opnam tegen Arnold van der Leijden of uh, Baro Hari, omdat je ook uh, kickbokst. Of omdat je ook uh, Kano roeit. Of dat je ook hardloopt, triathlon doet. Maakt niet uit. Dus dat is allemaal mensen die zeggen ja. van, ja, dat kan ik ook. Ja, ja. Nou, daar zitten ze dus ook SARS in en noem op. Ja. Dus het was een heel leuk idee. Maar dat hebben ze onmiddellijk gejat, zo zijn er van mij nog meer... Hè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 Zij zijn in de jaren zestig bezig. Ja. In de jaren zeventig. Wat, ja, wat de maar dat. Was de, de, de, de, de, kijk, zij, zij komen met voorbeelden van onze eerste uh, inspiratiebronnen, van de Tilman Brothers. Ja, maar dat was bij mij ook zo. Ik ja. heb nog naar de earrings staan kijken terwijl ik later met Berry Hebb op het podium stond. Dus ja, ik bedoel, ja, ja, ja. Ik heb net gezegd dat kan ik ook, maar op een gegeven moment was het uh, bij Leo Unger. Uh, group was het uh, dat een nieuwe wave hoe heette dat kwam op ja, New wave, ja. uh, of punk geloof ik ja. zo weet ik ja, ja, wel maar het New mocht Wars. punk en nieuwe wave <laughs> en toen en dat mocht weer uit drie akkoorden bestaan nou uh, dat programma uh, uh, dat kan ik ook dat heb ik toegepast want ik dacht nou dat kan ik ook drie akkoorden ja. toen had ik een ja. berg nummers van de eerste plaat ja. uh, eerst heeft Berry heen nog uh, Out in the Jungle geproduceerd met Bertus Borgers op uh, oh, ja. saxofaan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 Uh, hè, hij is bluesmuziek, hè? Hij is een blues. Uh, ja, en uh, ja. ja. ja, dat is misschien het verschil ook met, met die generatiegenoten. Die zijn meer... Hij, horen, geworteld in de blues ja. en de rock'n'roll. Ja, ja, maar... Meer, zou ik niet zeggen, meer popmuziek. Ja, maar bij Leo is het ook gek, want de Sunshine is weer helemaal geen bluesje. Maar wat hij tegenwoordig doet, is weer voornamelijk op blues gebaseerde nieuwe nummers en, en dat soort dingen. Ja. Dus... Uh, bij hem gaat het ook een beetje. De meer poppy nummers vind ik van hem ook het leukste. Ja. En hij probeert ook al. Uh, ja, hij probeert. Het is eigenlijk ook een uh, een, jongen bij, een man waar je aandacht aan zou moeten besteden. Omdat hij. Uh, ja, ik, ik probeer nog steeds zijn eigen. Want dat doe ik dus ook bij, via New Music on Final platen uitbrengen. Van, van die eigenlijk uh, heel goed zijn, en, uh, maar uit een, uit een uit, uit heel lang geleden uitgebracht zijn.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 Throw over your hey! Don't be hiding in the fog and the smoke And don't let the rain make you shed You never know what tomorrow brings So make up your mind and sing Come on, sing it Come yeah. to the sunshine, come to the sunshine Travel as fast as you can Fly to the sunshine, fly to the sunshine To any sunny land Just like a beehive Fly to the sunshine, fly as fast as you can Before it goes down, down, down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 Dan, dan speel je daar ja, in ieder geval niet meer. Nee, nee. En je hebt nu ook in grote zalen, dus theaterzalen, ook. Hè, neem de analoge zalen, die ja. spelen ja, in. Ja, Simon en En bijvoorbeeld, je hebt allerlei tributes ja. en zo, die ja, in grote in zalen tof. staan. Ja. En daar, waar ze originele muziek of wat dan ook, helemaal niet willen horen. Nee. Nee. Of af en toe wel. Nee. Maar ze staat natuurlijk wel in P60 of in de Boerderij, in Zoetermeer, of ja, weet ik veel wat. Ja, maar daar spelen ook heel veel. Pink Floyd, uh, noem maar op. Ja. Kan band. Ja, ja, ja. En daar heb je ja. natuurlijk ook concurrentie mee. Ja, ja. dat ja. is één kant van de concurrentie. Maar de DJ's natuurlijk ook niet. Ja, dat, dat, nou, wij hebben natuurlijk nog gespeeld heel veel. Dat uh, na onze DJ kwam. Ja. En dan werd het ja. opeens druk. Ja. En dan, ja. <laughs> ja. En dan, en dan uh, krijg de je de ook terwijl je... Een soort joh. muziek nou, ja, ja, je toch al poppen, ja. Nee, maar de DJ's hadden ze op een gegeven moment ontdekt in die zalen dat het dan druk werd. Dus we ja. kregen na onze ja, DJ, ja. er kwamen heel veel mensen. Ja. En dan stonden wij op te rijmen met keiharde uh, muziek ja. op het podium. Ja, met ja. pilletjes. Ja, en, precies. En bij ons was het dan druk, maar daarna werd het pas echt goed druk uh, als je bijvoorbeeld een populaire DJ had. En sommige daarvan trekken hele volle zalen door, door alleen maar de top 40 te draaien. Nou, ja. ja. Dus uh, ja, dat kan. is een heel ander soort uh, ja. ding dan creatief zijn. Je eigen want dingen doen en daar proberen ja, ja. mensen naar te laten luisteren. Ja, ja je maakt toch heel veel feesten mee. In plaats van om een band staat, hebben dan uh... een, oh, nee. een DJ. Ja, nou ben ik dat toevallig zelf ook nog DJ, want ik oh. ben natuurlijk niet achter. Ja. Dus maar ik ben, ik ben DJ... dat DJ's niet creatief zijn, nee. En dat, dat, is ook, dat is helemaal niet waar. Dat is, dat is onzin dat DJ's niet creatief zijn, want ja. ik heb er grote waardering voor. Want uh, wordt maar eens zo'n DJ die met zijn armpjes kan zwaaien en ja, ja. Uh, met mensen in het koninklijk huis kan ontvangen. Je ja. huh? ja. ja. wordt ja. niet zo, maar Tiesto ja. en, zo en ja. andere DJ's uh, gooien een ton in de belichting en de show ja. om uh, het iedereen naar zijn zin te maken. Dus ik ben niet van het uh, nee. soort die zegt van een DJ is een creatief. Ja. En ik weet het zelf, want ik, ben, ik draai als DJ lookaliker.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 Op plekken waar mensen een beetje van alternatieve muziek houden. Ja, ja. En, uh, en daar draait dancey pop, dat ze ook kunnen dansen. En uh, ik geef het iedereen ja. te doen, want ja. al die kritiek, kijk mensen die kritiek hebben op, het is net zoiets als kritiek ja. hebben op beleid van Rutte, het is net zoiets als de DJ ja. van zeggen dat de roepen ja. van die, die zijn een creatief en die draaien plaatjes, dat kan ik ook. Ja, dat ja, natuurlijk de, de DJ's van vroeger ook nog een beetje voor ogen die alleen maar praat. Joost te draaien? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ja, ander soort dj ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ja, Ik hoop ben... dat dat daar zo goed in is, hè? dat wij van die hele wereld-dj's hebben, ongelooflijk. Ja, ja, die gaan wel de hele wereld over, ja. ja. ja. ja. Uh, maar plaatjes, uh, ik draai, op, bij draai ik ook plaatjes, maar dan ben ik daar weer een uitzondering. Want ik draai dus muziek die gewoon niet op de radio te horen is. Nee. Snap je? Dus, uh, ja. En die muziek gaat steeds verder, verder weg. Die, die muziek drijft weg, zeg maar. Je hebt nu nog weer de trop, verrukkelijke top 15, geloof ik, of zo. Kijk, zulke dingen als jou, Jan Douwe Kroeske deed. En, uh, hè, twee mensen de lucht in het live. Dat, is, dat gaat allemaal weg. En dat worden commerciële dingen waar mensen...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 Heb je het voor kunnen lezen eigenlijk? Nou, het is ook wel grappig. In het begin, uh, bij The Mistakes en bij Back to 78, die werd natuurlijk meteen platina. Krijg je opeens, dat had ik nooit gezien. Uh, de eerste keer dat ik mijn, uh, had ik nog Giro, had ik nog geloof ik, ja. dat ik een envelop openmaakte. Oh, okay. uh, toen zei ik tegen mijn vrouw van, uh, nou dan moet er een vergissing in het spel zijn. Moet je kijken wat er ineens op mijn Giro staat. Ja.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 En die, die, die bleek dan ook helaas corrupt te zijn, maar goed. Uh, die kwam ook met tips, maar daar moesten we dan onder de tafel voor betalen. Uh, ik weet nog heel goed wat. En mijn vrouw zei, daar uh, staat hij verderop in de straat een huis te kopen, volgens mij. En dat was toen nog 20.000 gulden of zo. Yeah. Oh, oh, oh. Die panden die je allemaal ziet, die waren toen nog tien, twintig, 40.000 euro. Op zijn hoogst. Op hoogst. En, uh, dus, en ik zei, nee, mijn angst zoekt mij op mijn hart natuurlijk, ik ben een hippie en ik ben ja, niet vrij zijn en vliegen uitvliegen. Dus je nee geen huis kopen. Nou, had ik maar wel gedaan natuurlijk, maar goed. Uh, en die uh, uh, belastingman die had gezegd van ja, het beste kan je van zo'n bedrag, ook helemaal onzin tegenwoordig, helemaal natuurlijk, van uh, zoveel procent belasting moet je gaan betalen, als het kan je maar het beste meteen afdragen, want dan ben je er vanaf. <lacht>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 En in de ja. tijd van brood natuurlijk. Ze speelden heel veel met brood in Duitsland. En we gingen een beetje gelijk op in Nederland. Ja, ja. Met hits. en Hij is Saturday Night bij disco Riddie Medit. Daarna dan. En daarvoor Hey Girl. En toen hij, wij, wij speelden met hem in de... Stokvishallen in Arnhem. En daar speelden zij voor het ja. eerst Saturday Night. En wij zijn twee podia tegenover elkaar. En wij speelden op het andere podium. Na hun. Geloof ik. En zij stond de soundcheck. En in de soundcheck speelden ze Saturday Night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 En dat gaat ook. Niet zo dat ja. gaat ook, hè? Daar was je helemaal niet zo door. op. Nou, dat gaat eigenlijk... De, de, de tekst gaat... Ja, dat, en en dat, dat is wel jammer dat je dan weer in Nederland leeft. Nou, de tekst gaat helemaal niet eigenlijk over Disco Riddle really, Meiland. Het gaat eigenlijk over... Kijk, brood ging toen... Dat was toen uh, Greece was toen ja, de ja, film. Ja, ja. Brood ging ook cha-cha maken. Het moest ook een dergelijke film worden. En daar gaat het eigenlijk over. Dat wij in Nederland eigenlijk alleen maar dingen na kunnen doen. Of mee kunnen lopen.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 Kom jij aan die nieuwe muziek dan? Welke nieuwe muziek? Oh, nee, uh, uh, ja. ik, ik luister naar, uh, op Spotify en zo valt heel okay. veel te, te, te, te zoeken en te ontdekken. En als ik het heel goed vind, koop ik daar dan weer uh, het vernieuw van. Ja, oké. Okay. Ja. Je hebt er wel een paar staan hier, hè? Het is ja. Ja. ja, het is niet alles, maar... Uh, nee. Nee.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 Hou je van Radiohead? Ja, nou, dat, dat, vind ik al, dat vind ik al heel bijzonder. En daarom hier Radiohead met het nummer Subterranean Homesick Alien uit 1997. Getting the smell of the warm summer air. I live in a town where you can't smell a thing. Do you watch your feet for cracks in the past? folks back home, of all these weird creatures who lock up their spirits, throw holes in themselves, and live for the sea. En ze haken bij Radiohead af ja en, uh, maar ja dat hebben ze op een zappa ook natuurlijk ja, ja, zappa die, vind ik ook zo die hebben dan uh, die is ook simpel begonnen of tenminste ja, dat, een... dat kan je niet simpel noemen maar in ieder geval met liedjes en dat soort dingen later de mooiste beach boys in dito ja. Gewoon uh, strandliedjes, tot en met uh, ja. ja. surf's op en, uh, en yes. hele yes. stukken yes. Yes. en noem maar op uh, dus dus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 Maar had ik ook met de Stones en de Pretty Things, noem maar op het allemaal. Dat, dat, als je dat raakt, dan... Uh, en ik heb een hele periode in mijn leven gehad dat ik elke plaat die uitkwam van... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, Radiohead ook ja. of zo. Dat je, vroeger kocht je die plaat als die uitkwam, kocht je hem. Ja. Totdat je dat verschijnsel kreeg in de tachtiger jaren of zo, of op negentiger jaren. Dat ze één hit hebben. Zeg maar Frankie Goes to Hollywood of uh, andere. Ja. Er staat dan dat nummer op, maar de rest bagger.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 Een, een nummer op uh, laten horen wat jij nog helemaal te gek vond. Ja, ja. had ik uh, Captain Beefheart uh, meegenomen. Ja. Ik geloof dat uh, dat de enige keer is dat hij dat heeft stopgezet halverwege. Oh, ja. uh, onder het mom van dat kan ik mijn luisteraar niet aandoen. Ja. Dat zou hetzelfde met uh, Radiohead gebeurd zijn trouwens. Ja, ja. ja, ja. ja. ja. En uh, ja, prachtige stem en uh, ja, mooie stem, ja. kijk dat Trout Mask replica dat iedereen ja. zegt net als... Uh,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 Je hoort nu een nummer van het album dat Frank Zappa en Captain Bivard samen maakten in 1975, Bongo Fury. Je hoort die van Poefters Froth, Wyoming Plans Ahead. Een hele mond vol. En voor de skabreuze betekenis ervan moet je maar even googlen. While we're at it, we hebben een soort van of cowboy song we'd we willen doen Dit is een song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 To live in 67 take a letter miss a better as our pigeons will be homing to our jobbers in Dakota and to Merwin, Minnesota this is merely just they know no divine performance to our quota where well, we've all come out to show them and the hills have helped to slow them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 I'll run through T-shirts, racks, rubber snacks Poster roll with matching tags Yes, a special beer for sports And paper and cups that hold two far Compactors, small reactors, mowers, blowers, throwers, and the glowers. Here's a bicentennial salute. Two hundred years have gone kaput. Ah, but we have been astute. Sign a uh,